Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden denkt dat de Israëlische premier Netanyahu de oorlog in Gaza rekt voor zijn eigen gewin. Dat zegt Biden nu tegen het tijdschrift Time. Ook veel anti-regeringsdemonstranten in Israël denken dat Netanyahu een deal met Hamas blokkeert om zelf aan de macht te blijven. Sinds het uitbreken van de oorlog is de relatie tussen de VS en Israël onder druk komen te staan. De VS is de belangrijkste bondgenoot, maar er is ook steeds vaker kritiek. Oekraïne heeft gebieden heroverd rond de stad Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar komen steeds meer berichten over binnen, vertelt de oud-commandant der strijdkrachten, Marten de Kruijf. Eigenlijk kwamen zondag al berichten van Russische bloggers dat die aanval succesvol was en dat Russische troepen op de terugtocht waren en dat is afgelopen dagen wel bevestigd. We dus zien eigenlijk voor het eerst sinds tijden een georganiseerde tegenaanval van Oekraïne naar Rusland om weer het trein terug te veroveren. Mogelijk heeft dat te maken met Amerikaanse wapens die nu ook mogen worden gebruikt om doelen aan te vallen in Rusland. Formule 1-coureur Sergio Perez heeft zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar verlengd. De teamgenoot van Max Verstappen is nu tot en met 2026 verbonden aan het team. Ja, en nog even. En dan gaat het EK van start in Duitsland. En dus zijn veel mensen al hun pooltjes aan het invullen en aan het voorspellen... hoeveel het gaat worden tussen bijvoorbeeld Nederland-Polen of Italië-Albanië. En wat daar traditiegetrouw ook bij hoort, is natuurlijk dieren die de eindstand voorspellen. Eerder hadden we bijvoorbeeld wel eens een octopus of een voorspellende struisvogel. Maar in Duitsland doen ze het nu anders. Daar hebben ze bacteriën. We hebben veel meer kolonieën in het Schottische 16er als in het Ja, In een Petri-schaaltje hebben ze een klein voetbalveld nagemaakt. De kant waar de meeste bacteriën groeien, daar wordt volgens onderzoekers het meest gescoord. Zo gaat Duitsland van Schotland winnen, denken ze. Dan nog het weer. Het gaat vanavond regenen, morgenochtend ook, in het Zuidoosten. Daarna wordt het allemaal droog en zien we de zon ook. Het wordt 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt alleen nog vijf minuten oponthoud op de A4 naar Amsterdam... tussen knooppunt Dorp en knooppunt De Nieuwe Meer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 morning. morning. Ja, en heel goedemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik stel vandaag het programma van CFM Jazz samen en presenteer het ook. En vandaag is het thema Noordzee Jazz. En noord is weer het eerste weekend van uh, juli, uh, het is 10, 11 en 12 uh, juli, nee, fout, 12, 13 en 14 juli. Um, en er komen natuurlijk weer enorm veel artiesten en een van de artiesten die ik klaar heb staan is uh, Gonzalo Rubalcaba. Hij is een uh, Cubaanse pianist die bij um, veel grote artiesten heeft meegedaan, zoals Chick Corea, El Di Miola en Jean-Louis Guerra. Hij heeft zelf een uh, 18 Grammy-nominaties gehad en er zes van gewonnen. En hij doet dus heel veel in de Latin Jazz. Hij heeft een um, album gemaakt in 2021, wat ook met een Grammy be bekroond is. Skyline heet het, samen met Ron Carter en Jack de Jonette. En hij heeft vorig jaar twee albums uitgebracht. Petron, Rubalcaba en Borrowed Roses. En van dit laatste ga ik een nummer draaien. En Gonzalo Rubalcaba speelt op vrijdag uh, op het noord Jazz Festival. De nummer wat ik ga draaien heet In een sentimental mood. Gonzalo Rubalcaba, een Cubaanse pianist. Ik ga verder met een andere pianist. Ik ga verder met Kenny Barron. <tiek> Kenny Barron, hij treedt dit jaar niet op, maar hij heeft vorig jaar nog opgetreden op NoordCTS. Hij is ook een, um, ja, een hele bekende uh, pianist die met veel andere artiesten heeft meegedaan. Waaronder met Roy Haynes, Lee Morgan en Dizzy Gillespie. Maar hij heeft zelf ook een aantal uh, hele mooie albums gemaakt. En een van die albums komt uit uh, 2000. En dat heet Spirit Song. En um, Kenny Barron is inmiddels 80, maar hij treedt nog steeds op. En het nummer wat ik ga draaien van dat album heet Oembechel, Kenny Barron. <middels> Kenny Barron met Oom um van zijn album Spirit Song uit 2000. Ik ga verder met Joshua Redman, de Amerikaanse saxofonist die al uh, drie decennia aan de weg timmert. Hij heeft een hele authentieke stijl en hij blijft zichzelf verder ontwikkelen. Hij begon al in uh, 1993 toen zijn debuutalbum hem meteen een Grammy-nominatie opleverde. Hij werkt als uh, componist en bandleider ook met grootheden als BB King, Herbie Hancock en Stevie Wonder, maar ook The Rolling Stones en Dave Brubeck. Hij heeft vorig jaar een album uitgebracht, dat heet Where Are We. Het is zijn zestiende album en het is een unicum, want hij doet hier voor het eerst een album samen met een vocalist. Gabriella Caffassa, een Amerikaanse met de Italiaanse roots. Ik ga twee nummers draaien van Joshua Redman. Een uh, nummer van zijn album uit 2011 ga ik mee beginnen. Dat album heet James Farm. Het nummer heet Bichou. En daarna ga ik van zijn laatste album Where Are We een nummer draaien. Dat heet Chicago Blues. Joshua, dan er is me alleen nog te vertellen dat Joshua Redman op zaterdag op Noord-CTS optreedt. Joshua Redman. I can't take you Going to Chicago Sorry I can't take you There's nothing in Chicago that a boy like you could do twee nummers van Joshua Redman. Het laatste uh, nummer was Chicago Blues van het album Where Are We? En dat komt ongetwijfeld ook uh, op zaterdag 13 juli aan bod. Ik ga verder met Ibrahim Malouf, de frans libanese trompetist. Ook hij is dit jaar weer op noord Jazz aanwezig, ook op zaterdag. En hij heeft een nieuw album uitgebracht. The Trumpets of Michelangelo. Hij heeft een uh, al een aantal keren op noord Jazz opgetreden. Hij combineert... Uh, Zeg maar ...de westerse jazz met uh, Arabische klanken. Hij heeft daarvoor zijn eigen trompet ontwikkeld... ...of eigenlijk heeft zijn vader dat gedaan... ...en hij is daarop doorgegaan... ...en um, uh, brengt hij ook uit onder de naam Thoma... ...oftewel The Trumpets of Michelangelo. En Ibrahim Malouf combineert ook talloze invloeden... ...in zijn werk pop, rock, funk en jazz. We gaan luisteren naar een, um, op, naar een uh, nummer van het album... Cartoon uit um, 2015, en het nummer wat ik ga draaien heet Overture. Loef, oevertuur van zijn album Kaltouma uit 2015. Ik ga verder met iets heel bijzonders. Toen ik uh, de speellijst van Noordje Jazz van dit jaar langs ging, kwam ik een Mongoolse zangeres tegen. Ze heet Angie en ik had nog nooit een Mongoolse zangeres gehoord. en Zeker niet in de jazz. Zij heeft een album uitgebracht dat heet Ulaan. Ze treedt dit jaar op in, uh, op Noordje Jazz en um, ze speelt op zondag. Het is een heel bijzonder album. Ze ze fluistert af en toe. Ze heeft af en toe een uh, Braziliaanse uh, invloed in haar, uh, in haar muziek. En ze sket ook af en toe. Ga vooral luisteren en, uh, en genieten naar het nummer Picture Tree Shadows. Het album heet Oelaan en de zangeres heet Angie. We verder met weer een bijzonder um, nummer. Het is van uh, het vijfkoppige band Irreversible Entanglements. Ze werden opgericht in Brooklyn in New York speciaal voor een protestbijeenkomst. Musicians against police brutality. Ja, zoals velen van ons weten is er in Amerika natuurlijk heel veel gebeurd uh, al heel lang. Treffende het vermoorden, doden van uh, zwarte mensen door politie. En deze artiesten uh, hebben een band opgericht. Die band die maakt muziek die draait om de urgente actualiteit. Ze doen dit met een combinatie van muziek, maar ook gedichten en uh, gesproken woord. Door de artiesten Kamaya Ayewa. Ze hebben een uh, debuutalbum uitgebracht, Irreversible Entanglements, in 2017. En dat werd heel goed ontvangen door alle media. De muziek is, heeft wat van free jazz... Uh, in zich. Het heeft ook iets van de spirituele jazz tradities zoals Alice Coltrane, Sundra en Charles Mingus. En ze gebruiken daar ook hedendaagse uh, elektronica uh, bij. Het is muziek die snijdt, schraapt en vol met ritme, liefde en sociaal commentaar zit. Ik ben normaal gesproken niet zo van free jazz in de uitzending van CFM Jazz. Maar George Jazz staat ook vaak in teken van, uh, van ja, nieuwe soorten muziek. En daarom wil ik dat ook hier uh, meenemen. Ik heb een nummer uitgekozen van, uh, van hun album Protect Your Light uit 2023. Dat heet Free Love. Irreversible Entanglements. Free Love. Oh. The way it held the melody, the way it sung the song, it was true beauty, and I wanted to dance, and it's love, and it's freedom, I wanted to shine, dance. Love. love, free love. Free Love, de bijzondere stijl van de groep Irreversible Entanglements. Zij treden op op vrijdag 12 juli. Ik ga weer een beetje terug naar de traditionele jazz. We gaan verder naar de Nederlandse uh, Karzoo. Zij is geboren en getogen in Amsterdam. Uh, heeft een uh, Turkse afkomst. En zij treedt op afwisselend in Turks, Engels en mixte invloeden van Turkse muziek, jazz, blues en pop. Tot een volstrekt eigen geheel. Ze debuteerde al in 2012 met het album Confession en daar heeft ze uh, heel veel succes mee gehad. Ze heeft inmiddels in meer dan 20 landen over de hele wereld opgetreden, stond maar liefst drie keer in Carnegie Hall en speelde al twee keer eerder op het Noord Jazz. En voor haar tweede album Colors in 2016 ontving ze daar een Edison voor. Gaat u luisteren naar een nummer van haar eerste album en dat uh, nummer heet Confession. so i do it with this melody god please don't break us out i'm scared to tell the lines of this song if you know the secret please just sing Mesh met uh, Confession. Zet treedt op op zondag 14 juli op het Noordse Jazz. Ik ga verder met Michiel Stekelenburg. <coughs> hij is een uh, Nederlandse gitarist. Hij uh, studeerde af in 2004 aan het conservatorium van Tilburg. En heeft, uh, is begonnen eigenlijk in de rock... maar improvisatie en vrijheid brachten hem bij de jazz. In 2013 en 2017 trad hij op op het Noordse Jazz... Ik heb een uh, album uitgekozen dat heet uh, Trio Onada. Dit jaar treedt hij niet op trouwens, uh, maar ik vond het uh, sowieso een leuk album om uh, te draaien vandaag. En het nummer wat ik heb uitgekozen heet 5, Michiel Stekelenburg. Michiel Stekelenburg. Dit is het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. We zijn zo weer terug met nog veel meer mooie muziek rondom Noordzie Jazz.